John Yates was de tweede man achter commissaris Stevenson die gisteren vertrok. Stevenson kan geen kant meer op na publicaties over zijn banden met het inmiddels opgeheven schandaalblad News of the World. Het publiek kan komende vrijdag afscheid nemen van Johnny Kraaikamp. Het De La Theater in Amsterdam zet de deuren open van 11 tot 1. Volgens het theater wilde Kraaikamp daar zelf graag een publiek afscheid. De entertainer en acteur Johnny Krijkamp overleed gisteren op 86-jarige leeftijd. Voor het eerst is een treinmachinist bij een alcoholcontrole door de politie tegen de lamp gelopen. Het is een vrouwelijke machinist van 44 die een passagierstrein van Arriva wilde besturen. Ze blies vanmorgen op het station Groningen 1 promiel. Het is niet duidelijk of de vrouw haar baan kwijt is, zegt de KLPD. Voor de spoorwegpolitie is het zo dat ze een rijverbod heeft gekregen van 4 uur. Uh, het openbaar ministerie zal de boete bepalen. En uh, wat haar met, met haar verder gaat gebeuren, dat uh, ligt aan haar werkgever. Dat is niet aan ons. De vrouw zegt dat ze niet tijdens diensttijd had gedronken... maar nog onder invloed was van de alcohol die ze gisteravond had gedronken. De Rotterdammer die een vader en zoon neerschoot vanwege een ruzie over wildplassen... moet 9 jaar de cel in...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 Dan het weer, buien, plaatselijk onweer. Een stevige zuidwestenwind en maximaal rond 18 graden. Morgen eerst nog droog, maar in de middag opnieuw buien. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A4 richting Den Haag. Drie kilometer bij hoge mate. En op de A9 naar Amstelveen richting Dimmen. Bij Knoop het Hollandrecht, 5 vijf kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstokken weer vrij... Op de ring Amsterdam, de A10 is het druk omdat de eitunnel is afgesloten. Bij Knoop het Koenplein vanaf Osdorp 5 kilometer. En aan de andere kant van de Knoop het Koenplein staat 2 kilometer. En op de ring Zuid richting Amersfoort, daar staat tussen Oud-Zuid en Amstel Park 5 kilometer. Richting Nijmegen begint het over aardig te worden op de A325. Daar staat tussen Knoop het Ressem en de Waalburg bij Nijmegen 3 kilometer. En op de N15 Europort richting Rotterdam, daar staat tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer.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 Het album van Ben L'Onkel Soul is nu overal verkrijgbaar. I'm the vanaf de Kouwberg in Wolkenburg met Diode de Graaf en Tom van het Hek. Goedemiddag, 5 over vier. Welkom terug. Derde uur van Radiotour op deze rustdag in Frankrijk. En wij zitten boven op de Kouwberg. Daar waar de Amstel Gold Race normaal zijn finish beleeft. Met heel veel echte wielerliefhebbers zitten wij deze middag de rustdag op de tour door te nemen. We hebben al prachtige gasten gehad. Rowan Hers is hier naartoe gekomen. Die gaan het komende uur spelen. Er is hier steeds een prachtige petje op petje af quiz. En er wordt ook echt gewielrend. Het wielerspel van Holland Sport. En Floris van Horen, volgens mij gaat daar nu weer een heat van plaatsvinden uh, uh, met mensen die we ook vanuit andere werelden goed kennen? Ja, dit is uh, het moment dat we gaan uh, strijden om de Van Dikhout-bokaal. Uh, Ik zie wel uh, even de jury. Martin Buitenhuis die heeft alweer een kleine voorsprong genomen. Het, het is minimaal, ja, maar goed. Ja. Het is in ieder geval uh, uh, zover. Uh, ze kunnen uh, zich gereed gaan maken voor de start van uh, twee rondjes. Dus met een beetje mazzel uh, 20 seconden zijn ze klaar. Want uh, dat is de snelste tijd die er staat. 19 seconden 44, honderdste van uh, Teun Mulder. En en uh, daar moeten ze dus uh, tussen zien te komen, tussen al die wielrenners en schaatsers die in Holland Sport uh, de kunst uh, hebben vertoond. Ik uh, sta te wachten op het uh, startzijn van uh, de hoofdscheidsrechter. Die kan een uh, signaal gaan geven. Uh, wa, wa, waar, waar, waar zijn we nu nog op te wachten? Ik ga het aftellen nu. Hij gaat aftellen. Nou, uh, ik zou zeggen tel af. Oké, okay, drie, twee, één, start! En uh, we zien in ieder geval een hele snelle start van uh, Sandro, de gitarist. Wordt op de voet gevolgd door uh, Martin, de zanger. En daarachter dan de bassist uh, Ben en Dave, de gitarist... die toch een kleine achterstand heeft, maar dat zegt natuurlijk niks. De laatste ronde is ingegaan, Sandro en Martin. Dat is een nek-en-nek-race. Ik kan ondertussen zeggen dat de drummer Louis... die is niet van start gegaan. Ik denk dat zijn hemeltoekrietwaarde niet in orde was. Hij ziet in ieder geval uit koers genomen. Nou, het wordt echt een fotofinnish. Ik zeg zo in het eerste idee misschien toch... Uh, de is Sandro, alhoewel uh, Ben ook heel dichtbij kwam. Het, een nek-en-nek nek race, dus wat dat betreft uh, nog even de tijd kijken. Oh, hier zie ik het. Sandro uh, is de winnaar, 26 seconden, 44 honderdste. Dan Ben, 26, 55 100. Martin, uh, 26, 58 100. Nou ja, dat laat wel zien hoe close het allemaal was. De fotofinners heeft uitgewezen wie de Van Dikhout bokaal heeft gewonnen. Van Dikhout Bokaal is dus vergeven bij deze Rowan Gaat zo soundchecken hier op het plein op de Kouwberg. En wij gaan schakelen met Frankrijk, Jeroen Wielaert. Want traditioneel ook op de rustdag het derde uur tussen vier en vijf ingeruimd voor een forum. Met hele grote, echte liever, li uh, wielermannen zit jij daar, hè? Tom, wat een bundeling van wijsheid hier op een golfterrein in de buurt van Orange. Niet ver van de startplaats van morgen, Saint-Paul-Trois-Château. Ik stuurde er net al een van, van vandaan. En ja, onder het nieuws en eh, onder de prachtige bezigheden daar in Limburg... hadden we het nog even over de dood van Johnny Kraaikamp, Marts Meets. Ja, daar hadden we het over inderdaad, ja. Over het feit dat Wat hij... doet dat jou? Nou, doet doe dat jou? Ik ken hem een heel klein beetje, maar er is een mooi verhaal van hem. Wij in Nederland kennen Kraaikamp als een humorist. Ik bedoel, zijn gezicht was fantastisch. Als je naar hem keek, moest je lachen. Maar Kraaikamp was een, een begenadigd toneelspeler. En toen hij een keer in een klassiek stuk optrad in, de, in, in Amsterdam... toen kwam hij dus op. Ik meen dat het King Lear was... Ja. En hij begon zijn eerste regels te zeggen. En toen begon iedereen in de zaal te lachen. En toen hebben ze de voorstelling moeten onderbreken... om mensen die niet meer bijkwamen van het lachen... om die tot rust te manen. En na een kwartier zijn ze verder gegaan. En dat, dat werd later werd dat, werd dat zo als een, als een kaartje aan hem gehangen. Hij, als hij ergens kwam moesten mensen lachen. Hoe je van een imago maar moeilijk verlost kan worden. Hè? Maar hij was ook, een je groot we het acteur. Tour, hij was een groot acteur. Hij was een fantastisch acteur. Want dat weten jullie ook, Michel Duits. Kraaikamp stond voor mij gelijk met een lach op het beeldscherm. Dat was ook in Vlaanderen bekend. En sprak een taal die ook wij begrepen. En een humor waar ook wij onmiddellijk mee waren. José de Kouwer, heb jij ook om hem gelachen? Ik, uh, ja, absoluut. Maar ik denk dat vooral... Uh... De beginperiode van televisie met die mensen, met Ton Hermans en Kraaijkamp en allemaal... dat die eigenlijk bij ons Vlamingen eigenlijk nog meer indruk maakte of gemaakt heeft... dan dat de, de Nederlandse humoristen nu in Vlaanderen maken. Hebben wij nog humoristen? Vraag ik me af. Wij gaan er toch een vrolijke uitzending hier van, ma van maken op dit golfterrein. Uh, open rustdag, uh, Mart Smeets. Heb jij toch ook even iets anders gedaan dan alleen maar met arena? Ik urennen? heb vanochtend uh, cultureel gedaan en ik ben naar uh, de arena van Niem geweest. Al even een locatie uitgezocht om gewoon naar de Romeinse arena gaan Ik kijken. heb gezien hoe ze daar 2000 jaar geleden die steen op elkaar gelegd hebben. En daar verbaas je je over. Ja. Systeembouw was het ja, destijds. Er staan er, er zien, heel ja. veel van dat soort dingen ja. hier in de buurt. Ja. Michel, wat, wat heb jij gedaan? Ik ben vanochtend rond kwart over acht opgestaan... Uh, mijn lopersbroekje aangetrokken... en een goede twaalf kilometer gehold in de Luberon. En uh, op een vrij traag tempo om vooral te genieten... en te denken van, zou ik hier nu iets kopen of niet? Wat was er te koop? Een huisje, een optrekje... met een weliswaar versleten zwembadje. Maar daar dacht ik van, dat knap ik nog wel eens op. Maar dan uh, vermoed ik die prijs, nee... Dan toch maar Italië. Want dat is in elkaar aan het zakken nu. Of Griekenland. <laughs> José de Kouwer, dat was jouw genot? Jouw, jouw plezier van vandaag? Oh. Uh, ik ben iets later opgestaan. Uh, ik heb een ontbijt genomen. En ik heb een wasje en een plasje gedaan. Bedoel, 121 kilometer hier vandaan? 121 en kilometer hier vandaan. Toch en toch naar dat de Nederlandse allemaal, radio? En dat allemaal om naar de Nederlandse radio te komen. To, o, o, o, o. Maar het ging hem natuurlijk ook om de mossel die we hier kregen... Maar die waren dan net op toen ze er aan kwam. En toen heb jij het laatste risje nog. Ik gehad. heb de laatste mossel. Als een koning behandeld ja. met een Zeelandse roem overgoten. Ja, uh, we moeten het toch maar eens over fietsen gaan hebben. Uh, nou, um, zullen we dan maar kiezen voor Belgisch succes eerst, Mart? Heerlijk. Want dat hebben ze, hè? We ja. Heb je de Belgische kranten gezien van vandaag? Zef, 17 pagina's. Vier pagina's over Van Endert. Twee pagina's over de moeder van Van Endert. Een pagina over de hond van Van Endert. Is toch prachtig? Ze, ze rijden er niet zuinig mee in België. Ja, het mooiste vond ik mama Van Endert. Linda Pinkste in haar gebloemd kleedje. Uit Neerpel, toch? Heel mooi. Hamond. Daar in de buurt. Helemaal in het noorden. Ik denk dat er geen streek in Vlaanderen platter is dan die van Hamond dat wind op plateau erbij. Er je. komt nu een klimmer uit. Ja, ja. José de Kouwer. Was dat toch leuker dan de eerste... Kijk, ik waarom weet niet zijn wij, de... Waarom zijn wij op een vliegveld gaan zitten? <laughs> ja, ja. Nou, we zitten hier uh, om, om, om te proberen de vlucht van een, een, een golfafslag à la Tiger Woods te bekijken. Nou, dat is voorbij. José de Kouwer. Uh, was die overwinning van, uh, van Endert toch leuker dan die van Philippe Gilbert op de Mont des Alouettes eerste dag... Uh, ik denk dat die voor Vlaanderen in ieder geval leuker is, te meer omdat die van Philippe Gilbert bijna aangekondigd werd. En uh, een bepaalde zekerheid inhield van dat zullen we wel even uh, regelen. Ook Muur de Bretagne gingen we even regelen. Dat is dan zijn toch wel een beetje mislukt. Maar dan die overwinning van, uh, van uh, Jelle van Ender, topplateau erbij. Ja, dat is echt een verrassing en een vernieuwing, denk ik toch wel. Ook voor, ook voor hemzelf. Voor hem ja, hij stond zelf verbaasd, denk ik. Uh, nog altijd een beetje, ja. Ik denk het wel, maar in ieder geval het is het een man met, uh, die in het verleden... wel bij de jeugd hele mooie dingen heeft laten zien. Heel veel problemen, qua blessures en alles. Maar of dit uh, ooit te verwachten was, dat is nog maar de vraag. Hè. En misschien, misschien heeft hij een beetje het geluk van zijn zijde... door het feit dat Jurgen van, de, van, van den Broek uit de toer is gegaan. Uit het niets kwam die voor de gemiddelde kijker, die Jelle van Endert... bij het vertrek van Jurgen van den Broek, Michel Wuits, uit ja. de toer. Ja, dat, dat klopt. Um, je hebt de twee uh, grote vlakken van kijkers. Hè. Je hebt de trouwe kijker die echt geïnteresseerd is in het wielrennen. En ik schat dat er in Vlaanderen zomaar bij 300.000 zijn. Maar dan krijg je een verbreding in de Ronde van Frankrijk naar uh, in het beste geval 700.000, 800.000. En uh, daar uh, zit dan een hele groep van mensen bij die Van Endert niet kennen. En dan plots in uh, goed 45 minuten is hij helemaal bekend en is hij wereldberoemd in Vlaanderen. En nog een stukje daarbuiten. José? Ja, het mooie is, wij reden beneden met de wagen van Sporza, van Plateau de Bij, en dan zie je daar een, Bel een deel Belgen lopen, die, die merken die wagen op van Sporza, en die beginnen allemaal te roepen, Jelle, Jelle. En dat is tien minuten later. Je wordt er direct mee geïdentificeerd? Ja, in de ene keer voelen ze zich allemaal ja, supporter van Jelle van Ender. Tom Bonen en uh, uh, Jurgen waren er dus uit, maar die hebben één fout gemaakt volgens mij. Ze zijn niet in het prikkeldraad gesodemieterd, Michel. Ja, dan krijg je natuurlijk nog wel wat meer. Johnny die krijgt nu uh, 33 uh, stikjes, naaldjes of uh, prikjes in zijn lijf. En daar gaat hij toch nog wel een eindje mee uh, martelaar kunnen zijn, vermoed ik. Hè? Maar uh, wij Vlamingen houden wel van Johnny Hogerland. Hij um, heeft dat Vlaams in zijn karakter. Hij uh, heeft dat Volkse en uh, dat toont hij ook. Hij heeft ook die gulheid in zijn manier van rijden. Hij uh, deed voor het eerst mee in de Ronde van Spanje en we hadden iedere dag weer die reflex van daar gaat Johnny weer. Um, we staan er echt dichtbij. Um, als we iemand moeten bij ons nemen, moeten uh, overhalen om uh, zich te laten naturaliseren, dan moet dat Hogerland maar zijn, vind ik. Maar Ze willen kunt... hem gelijk maar hebben, jullie... Mart? Nee, helemaal niet. Ja. Ik bedoel... Als dat, Bel, dat België opgedeeld wordt en je laat dat Wallonië nou gewoon aan Frankrijk. dat, dat is best. Ja, maar dan zijn we Gilbert kwijt. Hè? Nou, nou, wat maakt dat nou uit? Ik bedoel, nou, maar, maar, dan kan jij gewoon analist worden bijna, NOS, OC. En Gilbert zijn jullie even tussendoor <laughs> kwijt. Want L'Equipe komt er vandaag ook mee. Hij gaat voor veel geld naar BMC. Michel. Um, dat was al een tijdje geweten dat hij die richting uitging. Um, je hebt bij BMC twee Belgen aan het roer. Um, je hebt Jean LeLange en Rick Verbrugge. En vooral de figuur van Rick Verbrugge zal um, ongetwijfeld uh, Gilbert danig charmeren. En ik denk ook dat hij daar de garantie heeft dat hij, daar, dat hij daar zijn zin mag doen. En dat hij ook wel behoorlijk omringd zal zijn. En vooral dat hij daar uh, een pak poen natuurlijk kan uh, meenemen. Al is het wel een beetje verrassend uh, te horen dat uh, Quickster er nog meer uh, voor over had om hem binnen te halen. Maar dat hij dan toch eigenzinnig als hij is... ...voor BMC kiest. Dat tekent hem een beetje. Hè? Wil hij niet die naar Patrick de toe? Wil hij niet naar Patrick? Ik denk um, dat als ergens naartoe gaat... ...dat hij vooral alleen baas wil zijn. En dat het dan toch wel een probleem zou worden... ...in een aantal wedstrijden die hij ook wil winnen... ...dat hij uh, dat kopmanschap moet delen met een toonbonen. Kan hij zich dan doorontwikkelen bij BMC? Uh, op dit niveau blijven. Dat moet kunnen. Dat is toch het allerhoogste wat er is op het hè? Nee? Dat is het allerhoogste. En dat Jozef. lijkt me al moeilijk genoeg. Ja. José, jij wil wat toevoegen? Ja, ik denk dat, ook, dat er tussen Le Fèvre en uh, Philippe Gilbert iets niet is. Er is... Leg dat eens, dus, hè? Ja, geen ik vonk. bedoel, uh, er is absoluut geen band. Er is ooit in het verleden van Le Fèvre een paar uitspraken geweest. Lang geleden toen Philippe Gilbert nog amateur was. En hij Le Fèvre gekozen heeft voor Tombonen. Met heel veel bravoure, heel veel succes gehaald met Tombonen. En Gilbert daar eigenlijk toch altijd afgeschilderd als zo wat ja, nee maar dan nu het zeker niet. Maar nu riep hij de laatste je, maanden. Ja, maar dan heb je Gilbert ergens geraakt. En ja. dat is dan zo'n stugge wal. Of een neus zal ik maar zeggen. niet vergeet dat niet. Maar Lefebvre liep, riep juist toen hij zoveel successen haalde... dat hij het altijd wel gezien had in Gilbert. Maar dat doet uh, Lefebvre wel vaker. Draaien en keren. Na de feiten zeggen van ik had het wel in de mot. Ik had het al allemaal door. Het was geen rennen voor Rabobank geweest hè? Nee daar, zie je, nee, daar moet je heel netjes zijn. Als je voor Rabobank rijdt, dan, dan is het filter wel heel klein aangesroefd. We hadden het voor het nieuws al over, in de voorbespreking. Robert Geesink, eh, zou die misschien ook niet wat frisse lucht moeten halen... bij een andere ploeg zo langzamerhand? Gistermiddag kregen wij een gesprek ergens aan tafel... en toen zei ineens iemand van ons... Geesink moet direct weg bij Rabobank. Dat gooi ik nu hier op tafel, bij jullie. Ik, uh, ja, ik denk dat Geesink niet direct weggaat bij Rabobank... maar dat er een kans is dat hem inderdaad zal weggaan. Om te meer omdat er binnen de eigen ploeg heel veel zit aan te komen. Juist. En, en die zouden misschien wel eens kunnen beter worden. Of, of en, rap, en rap, hè? En minder stress hebben dan Geesink. En dat gaat zichzelf vreken, uh, denk ik. Bij Volgend Gezing. jaar komt Steven Kruiswijk over. Echt naar de grote ronde. Die heeft dus nu Italië Zwitserland gedaan. In mijn optiek zeer overtuigend. Uh, en die kan alleen maar beter worden... En één ding wat Kruiswijk zeker heeft en Geesting niet, dat is Grinta. Die wil aanvallen, die kan aanvallen en die maakt zich niet zo gauw Wat hij op deed in de ronde van Zwitserland in Liechtenstein, dat was sterk. Hé, hey, dat was een nummer, hè? Je, je slaat een gat, maar dan moet je dat ook nog een beetje uitdiepen... en dat ook nog vasthouden op achterkomend geweld. En dat manneke is 24, hè? Dat was wel impressionant. Je hebt het nu over? Over Kruiswijk, Kruiswijk. Ja, ja. Um, dat is namelijk het probleem. Hoeveel jongens kunnen dat bergop? Uh, ik zie ze hier allemaal tekortschieten wat dat betreft. Uh, Wij gaan, jongens weg gaan doen... en weg blijven. Maar ook hoeveel jongens doen dat in het systeem Rabobank? Want dat is uh, het, het, het pijnpunt wat hier dus nu ter discussie is. Moet hij weg? Uh, zit hij toch niet in een stramien waardoor die? Niet helemaal tot ontplooiing komt, Valpartijen daar gelaten. Zou toch willen zeggen. Maar dat... dat is toch de, de grond van. Uh, nee, nee, die nee dat het gesprek wat gisteren wat gister bij ons plaatsvond. Nou, niet helemaal die grond. Maar je, uh, uh, nieuwe lucht doet vaak beter ademen. En hij, zit nu, hij is nu al drie tot vier jaar bezig bij Rabobank om iets van zijn toer te maken. En drie tot vier jaar mislukt dat. Om wat voor reden dan ook? Dan moet je gaan, gaan kijken naar een andere horizon. En dat kan nu nog. Hij is, hij is nog steeds een opgaande lijn. Ik acht de kans niet uitgesloten dat hij nog een keer goed rijdt deze komende week. Maar het is een klein kansje. Maar ik vind hem zo gestrest. Wat ik mij afvraag, het is een opeen stapeling van pechverhalen. Hè? Ja. In de Tour er al eens een keertje uit met een polsbreuk. Ja, wat doe je daaraan? Niks. In de slotfase van de Vuelta van plaats 3 naar 6 ook weer door een val. En ook nu weer, denk ik, een capseizen en dan uh, ongeveer alle uiteinden van zijn lichaam blesseren... en dan niet meer t, uh, op zijn rendement komen. Uh, kun je hem dat kwalijk nemen? Nee. Of, of ligt zijn gestrest zijn aan de basis van het feit dat hij valt? Is dat een, mens, een syndroom? Een mens van, heb ik mij ooit laten uitleggen een mens van boven de 1,90 meter? Jij, jij lacht nu, want jij nee, bent... Jij, ik ik jij, ben niet zo groot, ik nee, heb dat probleem. Ja? Nee, jij kent het niet, maar jij weet wel dat mannen van boven de 1,90 meter... hebben een probleem als het op sturen en behendigheid aankomt. Het... Heb je dat zelf ook, Mart? Als je mij ziet dalen, dan denk je dat meteen. José? <laughs> ja, er zijn uh, misschien mannen, bijvoorbeeld een cancellara hij is ook een vrij groot iemand. We zit dan veel geblokter en vaster op, op die fiets. Maar ik denk het grote probleem bij Gees is vooral de stress. Als je ziet hoe die jongen gestresseerd rondloopt van in februari... Tot in oktober en in oktober terug, tot, tot dan met februari. Die heeft nooit een moment van ontspanning. Als je dan. We hebben deze week Philippe Gilbert meegemaakt. Dan vraag je je af, hoe kan dat nu dat Philippe Gilbert zo lang blijft renderen op een hoog niveau? Is ook ouder, hè, Philippe Gilbert? Ja, maar we hebben daar deze week getuige van geweest. Die is zo ontspannen. Die gaat fluitend naar bed en stapt fluitend de dag in. En neemt zijn beslissingen ergens onderweg nou, in de eerste 50 kilometer. Vandaag denk ik dat te doen. Laat me dat maar eens proberen. Ik kwam in Saint-Gaudens na de start Theo de Rooij tegen. Oud ploegleider, nu manager ook van Robert Geesink. En die zei bij een koffietje. Het is toch dat hij nog net niet even de druk van die verantwoordelijkheid ook aan kan. Dat is mogelijk, maar ik vind het wel sneu dat je iemand die drie keer op rij... een Nederlandse biederen van het jaar is, dat hij die weggooit. Dat kun je niet maken. Maar er is misschien wel iets voor te zeggen... dat hij tot een hoogrende mens zou komen als hij zou verhuizen. Misschien moet hij naar Quickstep. Naar de vloeren van Patrick Lefeven? Daar zou is, hij dat willen? Want... Daar is men op zoek naar een klasse mensenrenner. Daar uh, zucht men, smacht men al, al, al tien jaar... naar een man die het mm -hmm. kan maken in de top vijf willen toe. Zou hij in die Belgische en Vlaamse cultuur renderen? Als hij een aantal uh, jongens uh, van zijn kamp kan meenemen, wel. Mm -hmm. Ja. Zou dat een goede zijn, Mart Smeets? De gesprekken ik zijn ik hier ik geopend. Niet. Nee, maar ik weet niet hoe dat, hoe dat in elkaar zit bij QuickStem. Okay. Is dat geld? Uh, ja, daar is nu geld met hopen. Uh, door de investering van meneer uh, Bakaladitschek, die ieder jaar zegt van kijk, 5 miljoen euro. Zo, boef, doe er maar iets mee. Maar voorlopig uh, blijft dat allemaal wel zeer obscuur. Uh, ik lees over Peter Velits, maar dat wordt nu ook met ten sterkste ontkend. Want Peter Velits wil zelfs naar Lacansolee. En heeft dan aan meneer Van der Schuur laten weten van nou, quick step, er is helemaal geen akkoord. Ze zijn hier nou net weg, anders hadden we het nog even kunnen vragen. Hilaire is, ik hoop met een gave auto naar het hotel gegaan. <laughs> eh, culturen hebben het over. Martje, je vertelde het al met de, de, het laatste nieuws erbij, al die pagina's. Ik vind het zo grappig eh, bij. Eh, afscheid van de Tour, relatief. Want afscheid van de Tour neem jij nooit. Uh, om hier met elkaar bij elkaar te zitten. En, en één ding hebben jullie altijd gemist. Jullie waren altijd zo'n beetje naast elkaar op die tribunes aan het werk. En voor jullie was dat moment er nooit te kiezen voor de Belg... of te kiezen voor de Nederlander. Zo'n typische kijkerskeuze, Michel. Er zijn heel veel Belgen die liever naar Smeets keken... En heel veel Nederlanders die veel liever naar huid Ja, hoe vonden jullie dat nou? Hoe stonden jullie, wat, wat is je oordeel daarover? Ik heb me daar nooit mee bezig nee, gehouden. Ik ook niet. Nee, nee nooit. Nee, um, ik wil mijn eigen koers rijden. Men heeft me ook van, um, aan wel eens gevraagd: aan welke stijl ga je jullie je het meest uh, aanpassen? Wie zou het liefst willen imiteren? Uh, de zadelleer of uh, Jan Wouters of uh, noem maar op, uh, Frank Raas. Ik zeg ja, ik, ik heb geen ambitie om een uh, nieuwe de zadelleer te worden. Ik wil een goede Ruits worden. En that's ja, it. Nou, dat is het toch aardig gelukt. Uh, wat ik wel onthouden heb, dat was toen een paar jaar geleden, José uitgenodigd. Ik was bij Mart in het avondprogramma. Uh, toen zat er ergens in een baai, in een uh, vissershaventje ja, of een plezierhaven. En dan, een goede vijf minuten voor antenne, uh, viel er elektriciteit daaruit. En dan ging Mart Smeets met alle gemak en alle rust van de wereld op antenne. Toen dacht ik bij mezelf: dit kan ik niet. Nee, maar, maar ik kan niet wat jij niet wat jij kan. Ik doe mijn eigen dingetje. Ik zit nu in de, in de kantlijn van de Tour. Ik ben de entertainment wielersport ingestapt. En ik vind het... Mag ik niet hardop zeggen. Vreselijk dat ik niet meer in dat zweethok naast jou zit. Misschien. Niet vanwege het feit dat we dan onze pennen met elkaar kunnen vergelijken. Ja, dat dat, dat delen, we wij, dat dat wij, delen we wij. Dat doen wij. van ja. Ja, We hebben een passie. Of moet je dat een manie noemen voor ja, pennen? Ja. Voor heel duur spul. <laughs> dat is waar. En de, nee, nee, ik heb nou, nu een krijgertje. Ik heb nu een krijgertje een, bij me. Een broadcast facility. Ja, ja, nee, dat, dat, dat is zo. Nee, maar ik vind het dus. Kijk, hij doet het echte vak. De Ronde van Frankrijk moet je. Die kan je nu eh, onderverdelen in de sport op de middag en het amusement op de avond. Hij doet nog waar het om gaat. Gewoon verslag geven van wat je ziet, zoals we dat vroeger allemaal deden. Twintig jaar geleden was er nergens een avondprogramma. Sprak men dan niet, over twintig jaar geleden gingen we gewoon aan tafel en werd er normaal geconverseerd over de tour. Maar relativeer nu je de, avond, nee, de avondetappen niet al te zeer Je moet alles, je moet je hele bestaan relativeren. Ik ook. Nu op de Franse televisie, op de Deense televisie, op de Belgische televisie, bij ons, mm. hebben we allemaal avondprogramma's. Nog even, en dan gaan we Antenne Deuna doen. Die beginnen al om 11 uur ochtends en staan ze op een markt met een stelletje gekken. Ja, en dan, dan, dan bespreken ze al uh, de wijn, de kazen, de meisjes, uh, de, het fruit. Uh, alles van de streek. De Tour wordt zo gigantisch aangepakt als commercieel uh, vervoermiddel. Daar heeft die meneer Chancel, uh, die ja, maar... gisteren uh, in Le stond... zo'n oude televisie-opa uit Frankrijk, zelf heel erg aan Er is mee niks gaan. met oude televisie-opas mis, hoor. Nee, nee, nee. je nee, voel je het vooral niet aangesproken. Nee, maar, maar mijn opa schap... <laughs> uh, hè? Maar, je, je, José de Kou, je zit zo, zo, zo heerlijk sympathiek te zwijgen. Maar uh, hoe, hoe sta jij in dit vak? Heb jij een oordeel over het verschil tussen Nederland en Belgische berichtgeving? Een keus of zeg je... Oh ja, Do, doe allemaal wat je wil. Hetgeen wij doen op de middag, hetgeen Martin net zegt. Ja, wij doen ons ding op de, op de middag. Dus wij, wij kijken naar de koers, wij verslaan de koers en wij proberen de koers te analyseren. En daar uh, proberen in mijn geval dan een klein beetje in voor te zijn en daar een duidelijk beeld in te geven. Dat is mijn deel daarin. Vind jij met Mart eens dat er misschien uh, uh, een te, te grote aandacht is, een wildgroei aan berichtgeving eigenlijk? Die is niet meer te stoppen. Hè? Die kan je morgen wel terugstoppen. Maar uh, ik heb nu al gezien dat er in Nederland er nog een product is bij, bijgekomen. dat ergens zoekt. s'avonds op de markt nog uh, is bijgekomen, waar nog andere mensen bij zitten. En ik bedoel, ja. Michel Wouts. Ik heb aan, de, aan het eind van week 1 een pleidooi gedaan in een aantal kranten bij ons en ook hardop op televisie om de uitzendingen van de rechtstreekse toch een beetje in te korten... dan zou ik pas een fantastisch vak hebben. Ik, heb, ik, ik, ik beoefen nu ook een fantastisch vak. Ik ben er verliefd op. Um, ik, ik hou er zo van, van me voor te bereiden... en van, van in boeken en kranten te, te neuzen. Dat is, dat is mijn droom. Chancel? Ik waar, maar ik, ik moet die spreiden en ik moet dan op een bepaald moment ja. gaan denken... van nu ben ik aan het lullen. En waarom heb ik dit drie uur, uur geleden al en, niet en, gezegd. En twee uur en een half. Maar Chancel die zei dat ook in Leekiep. Uh, dat, dat speciale even, uh, element van het wachten... het wachten is verdwenen voor de kijkers. Vroeger wist je dat er drie uur al gefietst was... maar je wist niet precies Half tien starttijd van de etappe. Anderhalf uur koers, mooie reportage maken, ja. gedaan... Dat zou fantastisch zijn. Maar we, we willen allemaal groter en groter en groter. Jullie, zijn, jullie hebben al uitzendingen van vijf uur gemaakt. Ja. Ja, dan zit je twee uur zit je te praten over niks. Over een peloton waar, waar 190 man met de handen boven op het stuur rijden. En dat zenden we uit alsof het een godsgeschenk is. Je draait jezelf ochtends op. Je laat dat los. Je ratelt. En je hoopt op een explode in de laatste vijf minuten. Daar gaat het om. En zelfs het mooiste kasteel kan dan soms de saaiheid niet redden... bij gebrek aan exploot. Uh, José de Kouwer. Uh, als er een Michel. plaatsgevonden hebben... vind ik het nog wel leuk om dat te vertellen. Maar ik laat ze van langzaam meer vallen. Ja, José. Het kasteelen is een specialiteit van uh, Michel. Ik uh, kom me niet bezig met kasteelen. Maar de, dat is te lang geleden. Maar ik. weet je, nou, dan zal ik een mooi verhaal vertellen. De, de, de heel onze, kort. Onze, ja, heel kort? Uh, ja, Oké, okay, heel kort. Ons, onze beste collega waarschijnlijk qua rennerskenners van oude renners, is Jean-Paul Olivier, Fransman. Ben je met me eens, hè? Die man die zit op de Franse televisie en die heeft één taak. Alle kastelen en alle bossen en alle meren benoemen. Die mag niet eens meer iets over een renner zeggen. Ja, dat is de Tour de France ook geworden. In Frankrijk op de televisie is het één groot plaatje van de VVD, VVV geworden... Dat is een van de redenen waarom ze zo lange uitzendingen... Juist, die, die, die, omdat al die dingen... Die departementen betalen gewoon ja. om door regio 34 ja. te rijden of door regio 343. Dat hoort allemaal bij elkaar. En wat ook hoort is dat zometeen het nieuws, zo ongeveer van half vijf... gaat worden gelezen, in dit geval door Onno wit. En daarna zijn wij weer terug hier. Radio 1, het NOS-journaal. Komende vrijdag is er in het De La theater in Amsterdam een afscheidsbijeenkomst voor Johnny Kraaikamp. Tussen elf en één is iedereen welkom. Johnny Kraaikamp overleed gisteren in Laren. Hij is 86 geworden. Bij de Londense politie is opnieuw een kopstuk opgestapt vanwege het afluisterschandaal. Ging gisteren commissaris Stevenson weg. Vandaag gaat het om dienst tweede man, Yates. Die besloot in 2009 dat verder onderzoek naar afluisterpraktijken door journalisten niet nodig was. Voor het eerst sinds 2008, toen ook treinmachinisten werden onderworpen aan alcoholcontroles, is een machinist betrapt. De vrouw van 44 werkt bij Arriva en bleek bij een blaasproef op het station Groningen 1 promiel alcohol in haar bloed te hebben. Volgens haarzelf was ze nog onder invloed van wat ze gisteravond had gedronken. En de Rotterdammer die een vader en zoon neerschoot vanwege een ruzie over wildplassen moet 9 jaar de cel in. Ook moet hij de twee slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal 12.000 euro. De man van 29 paste vorig jaar tegen een huis in Rotterdam Zuid en begon te schieten toen hij daarop werd aangesproken. En dat is nieuws op dit moment. Het weer. Hier is Erwin Krol. Het is buiig en kil. Voorlopig verandert daar ook niet zo verschrikkelijk veel in. In de loop van de avond nemen de buien wel af. En ik denk dat vannacht alleen nog een enkele bui in het noordwestelijk kustgebied voorkomt. En voor de rest zijn er een aantal opklaringen. Het koelt af naar een graad of elf. En de wind zwakt geleidelijk aan verder af. Morgenochtend is het grotendeels droog. Er is ook af en toe wat zon. Maar morgenmiddag is de bewolking weer toegenomen. Het gaat weer Regenen Of er komen weer buien. Er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En het wordt hooguit 18, 19 graden. Dus het wordt opnieuw nat en kil. En nat en kil, dat zijn eigenlijk de toverwoorden voor de rest van de week. Want woensdag tot en met zondag spelen bewolking en buien een grote rol. En veel warmer dan 18, 19 graden zal het niet worden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam is bij Knoopend Diemen de A richting A9 afgesloten. Um, dat komt omdat de vrachtwagen heeft daar een container verloren. Verdroppelt op de A1 richting Amsterdam staat 2 kilometer voor Knoopend Watergasmeer. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid... 4 kilometer door werkzaamheden. A4 naar Den Haag rijdt het langzaam over 3 kilometer... tussen Roelvaansveen en Hoogmaat. Dan is het vrij druk op de Ring van Amsterdam omdat de eitunnel is afgesloten. Op de A10 West richting Zaanstad voor Klopend Koenplein 2 kilometer. Op de andere rijbaan ook 2 kilometer voor Klopend Koenplein. Een stuk langer is de filo op de A10 Zuid richting Amersfoort. Daar staat tussen de Nieuwe meer en Dieme 8 kilometer. Het is sail bij SwissSense.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 Word daarom nu lid van de KRO voor slechts 10 euro per jaar. Ga naar KRO.nl. Dankjewel. Profiteer van de Remea Zomeractie en maak kans op een mini Cabrio. Kijk snel op Remea.nl. Radio Tour de France. NOS Radio 1. Ja, goedemiddag, u bent weer terug op de Kouwberg uh, voor Radio Tour de France. We zijn er nog een kleine twee uur. En uh, ja, je moet het niet over jezelf afroepen, maar het is, het is echt uh, best mooi weer hier. En in dat mooie weer gaan we uh, kijken en luisteren naar een heerlijke Limburgse band. Ze schreven het uh, volgende nummer speciaal voor Radio Tour de France in 2008. Hier is Rowan Hezen met naar boven. Mm. Veel heiners aan de stad, nog meer kenners langs de klauw. En ineens sta ik hier de dag, trekt het circus door het land, de longen vol met frisse frisseling. En de hoek is toch vol elke bocht is hier berukt. Aan de trekken aan het stuur. naar boven, naar boven, de broer zo snel het hier. Naar boven, naar boven, het mooiste rolt zich dat is hier. de stier. De vultvaas op het pedaal en de spieren die stond staan. Elke berg heeft zijn verhaal. En een meter, die is vlak. boven. This feels- Was dat. Als je daar geen toergevoel van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Maar voor het ultieme, ultieme tourgevoel moeten we toch in Frankrijk zijn. En dat gaan we ook doen. We gaan naar Jeroen Wielaert. Naar boven, uh, gezongen door Jack Poels van Heese. Dat, dat mag wel ook met de tour gebeuren. Uh, we zaten zo te luisteren. En Mart Smeets die zei met een wat oneerbiedige betiteling... dat de tour het nog niet was. Klopt. Je vindt het helemaal niks. Nee, dat zeg ik niet. Dat het helemaal niks. Er zijn mooie stoten geweest van sommige renners. Maar ik heb in de Pyreneeën heb ik geen groot vuurwerk gezien... van de mensen die de Tour zouden moeten beslissen. We hebben nog een ronde waar acht mensen kunnen winnen. En die acht mensen die testen elkaar nog maar steeds... en roepen dat het in orde is en dat het allemaal nog komt. En voor, voor zover ik weet hebben we nog vijf dagen. Michel, wat is jouw oordeel? Uh, ik heb me al een hoofd zitten te pieken... over de uh, treipatroon van uh, de ploeg Leopard. Die ergens in de waan leven dat ze met een van die twee broertjes de tour gaan winnen. Eh, van een soort van zekerheid uitgaan. Dat is allemaal netjes en mooi bedacht. Maar ze nemen al die anderen mee in hun zorg En die zeggen van, oh nee, doe maar jongens. En blijf dat vooral doen. Want dan doen we straks wel op onze manier in de tijd in Grenoble. En dan denk ik in de eerste plaats aan Kedel Evans. Stel je dat eens voor? Dat gedrongen mannetje. Eerste Australier winnaar. Het zit eraan te komen. Ja. José de Kouwer. Uh, ja. Absoluut ja. Ik denk toch nog altijd aan Contador ook. Die met de dag beter wordt, heb ik het gevoel. En ik heb de slechtste voorbijdagen dagen op plateau erbij niet echt beter zien zijn. Dus uh, ik denk dat daar niet echt veel verbetering in zit. En ten opzichte daarvan denk ik Contador voor mij toch nog altijd de gedoodverde favoriet. Ik leg hier de optie neer, ook uh, door andere collega's uh, wel is neergelegd. Dat in het rijden van die toppers uh, het uh, vorderen van de. ...dopingproblematiek zit. Namelijk, er is minder in het spel. En dus gaan we niet zo hard. Dat klopt. Dat eens klopt. dus? Eens? Ja. Michel? Ja. Ja. Ik had een gesprek met een uh, arts hier in deze Tour. Hij heeft mij aan, uh, nadrukkelijk gevraagd zijn naam niet te noemen. Dus ga ik dat niet doen. Maar die zei, tot vorig jaar ben ik ervan overtuigd... ...dat er bloedtransfusies geweest zijn in de Tour. En nu niet meer. En het gevolg daarvan zien we... Ja. José de het gevolg is dat we vier minuten langer op de beklimming van Plateau de gedaan hebben, of vijf, vijf minuten zelfs. Maar ik vind dat helemaal niet erg. Uh, wij hoeven geen Pantani-toestanden niet meer hebben, denk ik. Dus uh, die hebben we gehad. Dus uh, laat, laat ons daar uh, aan voorbij gaan. Dit, anders... houdt ook, dit houdt ook, let even, even laat, nadrukkelijk hier ter tafel brengen: niet in een pleidooi om de doping maar weer herin te voeren. om de heroïek weer terug te krijgen. Maar het is des, des mensen om te smachten naar exploderen. Zit het is iedere iedere sportziel zit daar naar uit te kijken. Naar iemand die zich onderscheidt. En dat is op dit ogenblik nog niet. Maar wij Belgen, wij denken daar nu anders over. Wij denken nu ondertussen van. Laat ze maar uh, pierwaaien onder elkaar. En laat ze maar neuzen en zoeken en uh, elkaar niet vinden. Dan kan die van hun er weer vandoor. Want die staat op 12 minuten. En dan met die ook op Alpe Dues. En dan treedt hij in de voetsporen van, van binnen en van al die Nederlanders. Huh. Een dag succes. Een dag succes. Maar niet meetellend voor het geheel. Maar dan kun je nog blijven leven in de hoop. En dat is het mooiste wat er is. Hoop op meer. Want dat is natuurlijk wat die overwinning van Van Endert met zich meebrengt. Dat is dat die jonge hoop gaat koesteren. En met Van Endert mee een heel pak Vlamingen. Die jongen wint ooit de toer. Dat leeft nu al. Ja terwijl dat dan misschien weer een stap te ver, denk je, is. Maar we houden dus die paradox. Aan de ene kant kun je blij zijn... dat die dopingproblematiek wordt ingedampt. Dat het blijkbaar, gelet op de cijfers... langer doen over plateau de buien, minder is. Dus wat dat betreft minder zaggerijn. Aan de andere kant een tekort aan heroïek dus, Mart Smeets. Ja, maar dat is, een, dat is een wet uit het ongerijmde... en daar ga ik niet achter staan. Je wilde dus zeggen, als je, als, je, als je geen gedrogeerde renners hebt... heb je geen groot spel in de ronde. Dat, ik, dat ik, zeg ik niet, ik, maar het is de maar je, nu, nee, ja, Maar nu, nu gaat het er dus om dat als je met allemaal schone kerels rijdt... Wat ik nog steeds niet geloof. Maar als je met allemaal schone kerels rijdt... dan moeten er, er toch een paar zijn die het mooi kunnen maken. En tot nu toe is, dat, ik niet, en tot nu toe is dat niet gelukt. Ik denk Onderscheidend dat... vermogen maakt topsportaardig. aardig. En... Dat, dat ontbreekt totaal in deze ronde. Het zijn allemaal grijze mannen die omhoog rijden. Nou, ja, dan hou ik toch even l'équipe uh, omhoog. Met ja. envie de Croix aan lui. Zin om in hem te geloven met uh, een stampende Thomas Veclair in het geel. Nou goed, laten we dat de Fransen dan meegeven. Die hebben iemand die tenminste panache heeft. Die, die goed gebekt is en die dit hele land uh, opdoet veren. Ja, zoals wij Hoogeland hadden. Dat was om een hele andere reden, zoals zij van en dat hebben. En dat is ook weer op een andere reden. Het is geel, etappenwinst, heroïek. Daar zoeken we naar met z'n allen. Mm -hmm. Ja, de Noren zijn ook heel blij. Die hebben ook een prachtige Tour tot nu toe. Ja. Maar de Tour aan zich is nog steeds niet begonnen. Nee. nee, maar de Tour is nog steeds niet begonnen. Omdat ook die renners vooral weten dat in die laatste week... ...rit 18, 19, 20, daar wordt de Tour gereden. En dat wisten ze vanaf de opbouw van de Tour... Je kan niet verlangen dat ze de toer organiseert zoals nu... en pas na de twaalfde rit de eerste bergrit gaat geven... dat je dan een open toer krijgt. Dat is logisch. De, de logica is dat de is je kan onderscheiden... van de iets of wat mindere. Maar ik denk dat ook de groten nu nog altijd... tot op de limiet prepareren, zoals dat heet. Geholpen door ploegartsen en desnoods lijfartsen. Tot op het randje, waardoor je misschien die nivellering, nee, met zekerheid die nivellering... nog wat in de hand werkt. En daar dragen we nu de gevolgen van. Maar dan zijn ze eigenlijk weer op gelijk niveau bezig, toch? Als ze allemaal op het randje bezig Iemand zijn. Iemand zei gisteren, het is weer eerlijk. En jij gelooft dat niet? Ik geloof niet in wielrennen, nee. Nee, ik geloof niet in eerlijk wielrennen. Nee. Er zijn altijd mensen die de boel besodemietigen. niet. Kunnen. nee. nee. Ja. Maar je, moet, je kan wel zeggen, ik geloof niet in eerlijk... maar daar hoef je daar geen wielrennen bij te zeggen. Hè? Dat is waar, maar het leuke, het, leven is, hè? het leuke daarbij is dat, is dat het intrigeert. Ja. Je stelt je er vragen over. En, we gaan en over je wil, wil het, je wil in het een wel forum. weten. Ja. Ja. En je denkt dan uiteindelijk toch wel de, de juiste mening in petto te hebben. De kans is dan groot dat je er weer naast zit. Maar dit is niet zomaar speculeren in het wilde weg. Nee, nee. Cijfers tonen het aan, een manier van rijden toont het aan. Het is een tendens. Met dat ook door Mark Smeets verlangen naar meer, naar een tour... Ja, ik wil in een grote Pyreneeën-etappe wil ik graag grote renners zien... die in de avond gaan en die elkaar pijn doen. Dan wil ik, komt dat door flitsend zien wegrijden. En dan wil ja. ik zien wat de slekjes doen. Maar ik heb dat helemaal niet gezien. Nee. Het was alsof een grote bus naar boven reed. Mm -hmm. Die bus die weliswaar veel harder rijdt dan die bus die erachter rijdt. Maar ze deden niks. Er is geen onderscheiding tussen groot en minder groot. Mm -hmm. en, en dat leg... vind ik jammer. En jij legt je erbij neer, José de Kou? Je vindt het logisch dat er niks gebeurd is in de Pyreneeën? Ik, uh, ik vind het niet logisch dat er niks gebeurd is in de Pyreneeën. En als er mannen iets hadden moeten doen, hadden ze slechts geweest. Maar wat hebben wij ooit in het verleden van de slechts al gezien? Buiten een sprongetje. Ik heb deze week... Ze zijn te mooi. Ik heb deze week een paar keer gezien. Ze zijn te mooi. Zozeen. Wie van de acht die hier vooraan rijden... is al in staat geweest om van zo'n groep weg te flitsen in het verleden? Geen enkel. Dan kom je bij Contador. Maar nee. van de anderen niet één in. We hebben één moment gezien van Evans. Ik, ik, ik steun trouwens jouw woorden. Ik denk ook dat Evans deze ronde gaat winnen. Op basis van zijn tijdrit. Yvan Evans, Basso heeft, het even Evans geprobeerd. heeft het even geprobeerd. Handen onderin de beugel. Staande, 200 meter volle bak gegeven. Ja, alles wat er afwoei was weg. Dat was zijn krachtsexploit in deze Tour. Voor de rest zit hij keurig op tweede, derde positie... met die Boergaard of die Hinkerpie voor zich... en wordt hij zo tot de tijdrit van Grenoble gebracht. En dat Lance, is dan zijn Tour. En Lens Armstrong dan, die ineens nee, roept die dat Fugler het, het kan winnen. Dat Fugler zomaar mogelijkheden heeft. Ja, maar Lens Armstrong die wil nog naar de Tour komen. Die wil hier op bezoek komen. Ja. en Die wil hier met open armen ontvangen worden. Die wil niet met mestrieken achterna gezeten worden door 60 miljoen Fransen. Voilà, nu zijn we er, ja. Dat klopt. PR van de Texaan. Ja, natuurlijk. Wat Alweer. Denk je. Ja. Net zoals die voor een paar jaar geleden terugkwam en een prachtig land vond ineens. Het is ook weer leuk, al die interviews, ook diegene die nu gepubliceerd worden, je moet er vooral datgene wat erachter zit, proberen door te hebben. Hè? Mm -hmm. uh, de broertjes slechts zijn er nu toch wel achter gekomen, lees ik vandaag uh, op de website bij ons, uh, sportstaad.be dat uh, ze toch eens een keertje moeten gaan beseffen... dat er eentje in het geel in Parijs op het podium moet gaan staan... en de ander desnoods twintigste moet worden. Dan denk ik bij mezelf... Oké, okay, goed ze gedaan. Michelke. dat doen ze niet, want ze willen samen op het podium. Dat is de droom van vader, moeder en alle kinderen lekker. Daar moeten ze vanaf, Mart. Ik weet het, want anders zal het ze niet lukken. Maar ze willen het. Ik heb ze geïnterviewd in Zwitserland. Dat is hun ultieme droom, samen op het podium. Ja, maar dat is ook al toch een jongensboek eigenlijk? Ja, maar dit is toch een jongensboek waarin wij zitten? Nou... De ene zit in een groen shirt met wielsgroene met, met, met leeuw erop... en de ander rijdt hier in een andere wagen rond. Maar... Vrolijk nu. Ja, dat weet ik, maar we zijn toch gewoon in een jongensboek bezig? Nou, maar ook in een keihard, commercieel, hard uh, sportspectakel. Waarin dus die, die, die favorieten ook uh, gevangen zitten in een, in, een, in een status quo. Maar daar gaat het precies om. Wij willen in dat jongensboek zitten. En we willen weg van dat commerciële... Dat is Maar het met, meteen kan niet, niet, niet zonder het anders. Zover zijn we gekomen natuurlijk. Maar wij willen uh, inderdaad in dat jongensboek boek zitten. En daar liefst nog een van in de jaren 40. Waar dan uh, renners uh, met 15 minuten voorop gaan winnen. En dan zanderdags 14 minuten verliezen. En uh, verhalen van een gebroken ketting of nog iets anders. Maar dat is voorbij. Men spreekt nu over carbon. Over carbonwielen en over val, valpartijen. En hele kleine verschillen. En de grote verschillen denk ik. Zijn van het, zullen van, van het verleden. Dat is van de boeken. Ik wil in dat jongensboek zitten en de kouwer zijn. Die in een ploegentijdrit uh, bij een rally achter Kneteman zit. 150 en, en, en, kilometer lang. En zweet van zijn gezicht moet afwegen, van de kneet namelijk. Daar wil ik zitten. Dat is, dat is ook mijn achtergrond En ik ben helaas ook zo'n dwaze romanticus. En hmm. dat kom ik nu niet meer tegen. Als, als de hele wereld gedigitaliseerd is. en daar is niks kwaads mee. Maar je kunt een sport niet digitaliseren. Dat kan niet. In ieder geval niet uh, plat perfectioneren. Nou, dat, dat gebeurt op het ogenblik. Is dat... Je hebt nog maar acht mensen over die de ronde kunnen gaan winnen. En die hebben in een status quo hebben die de afgelopen twee weken door Frankrijk gereden. Is dat toch een vervelende uh, teneur in de Tour? Waar je dus blijkend... Nee, in de topsport. Ja, een topsport. Maar is het dan, dan niet um, kwalijk voor het voortbestaan... of voor het voortgang van de, van de ronde van Frankrijk? Michel, kijk jou eerst aan. Ik uh, heb zo'n beetje de vrees dat uh, deze sport, maar, maar ook andere sporten dat die de, rol, de lol er helemaal aan het uithalen zijn... zodat het op de duur nou, de negatieve kant uh, kapt ook qua belangstelling. Ik denk dat we daar niet zo ver van af zijn. Ja, maar dat is het vreemde. En als, en je het nee, als je hier komijs. in Frankrijk staat... en wij, wij, zien dat, wij zien dat allemaal... de wegen staan vol, vol, vol, vol. Er staan miljoenen mensen langs de weg. Heel Europa, met vakantie, leeft mee met de Tour. Jij zegt het. Wij hebben al twee concurrerende televisieavondprogrammas die over de tour gaan. Er zijn 5.000 volgers in de tour voor 170 renners. En waar kijken we naar? Naar een bijna surplus. Ja. ja maar, en... maar renners weten, renners komen hier aan de start met 10 liter benzine en die weten dat ze x aantal kilometer moeten rijden en die willen aan de finish komen met met benzine. Dat wordt er nu voorgekomen. Oppassen, zorg dat je niet zonder benzine valt. Dus ik bedoel, ze hebben ergens een metertje waarbij ze weten... het is er aan het overgaan, ik heb zoveel wattage... ze hebben een fiets met vermogensmeting daarop, alles erop aan de raam. Ze zetten onmiddellijk na de wedstrijd, zeggen ze... ik heb een vermogen geleverd vandaag van zoveel... en ik mag niet verder gaan, want dat kan niet. Men weet het. En hoeveel zit in dit spel van de hand van Kim Andersen en Bjarne Ries? De één, Kim, achter de broer Slek. Bjarne Ries, achter Alberto Contador. Een fascinerend onderling Deens-duel... Wat is hier aan de gang? In Denemarken leeft dat enorm. Ik heb elke dag wel eens een babbel met een fantastische mens Jurgen Let. En die zegt, het is um, fantastisch wat er bij ons gebeurt. Jurgen Let, in de 70, filmmaker, groot gepassioneerd ja. wielerman. Staat dan zon... elke dag in de mixzone. Een zondag in de hel, Parijs-Roubaix. Misschien wel de ooit, mooiste documentaire over wielrennen ooit. Ja. Um, die zegt, van wat er bij ons aan de gang is, is zeer vreemd. Men kiest voor het kamp Ries. En het helpt over van... Uh, de en Niergaard en Kim Andersen naar Contador. Dat is een Contador-hype in Kopenhagen en bij uitbreiding Jutland. Ja, let op wat er gebeurt in Denemarken. Hè? De Deense televisie is twee jaar al bezig met, met deze... Met deze... Uh, geweldige clash tussen die twee ploegen en die twee, die twee systemen. En dat krijgt allemaal zijn weerslag in het wereldkampioenschap. Want wij gaan nog naast ja. elkaar zitten, Michel, ja. in Kopenhagen. En ja. de Deense televisie heeft miljoenen geïnvesteerd... in wielrennen de afgelopen jaren. Hebben nou alles, alles live uitgezonden, alsof ze Vlamingen waren. Ja? Heb je overigens al gereserveerd bij Noma? Ja. Ik Jij ook? Ja. <laughs> Dat is het even, beste restaurant ter wereld. wereld ja. In Kopenhagen. Dus ja. Het ja, ja, ja, ja. Sorry, heel bijzonder. Maar José de Kouwer, hoe zie jij dat? De, ik de, ben aan het sparen. We gaan straks verder over restaurants. Maar hoe, hoe zie jij dat? De, de strijd tussen Bjarne Ries en Kim Andersen? Of oh, zijn het toch als... gewoon de renners die het uitdaging moeten doen? Nee, nee, nee. nee. Ik Met denk, denk uh, inderdaad. Als ik een kamp zou moeten kiezen... zou ik zeker het kamp uh, Bjarne Ries kiezen. Want ik denk dat Ries, uh, gezien zijn status en zijn denkvermogen... En zijn inlevingsvermogen en de kennis hebben van zowel uh, Kim Anderson als de Sleks uh, ver boven die mannen gaat uitstaan. En als er moet gekozen worden van Ries, zal het nooit de kant van de Sleks zijn. Dan zal het eerder zijn voor, voor uh, Evans. Als hij zijn ergens... diensten moet gaan aan. Maar nu denk jij in het oude wielrennen. Zo zal het zijn. Als <laughs> Contador niet kan winnen, dan kiest Bjarne Ries voor Cadillac Evans. Dan kiest hij met andere woorden voor het flikken. Dat nee, zit vast gewoon. in deze sport. Je moet een, je moet een de keuze maken. Hè? Er zal een keuze moeten gemaakt worden. In de Tour van vorig jaar was het al zo... dat die slechts elke avond... vooral Andy, belde met Kim Andersen. En dat hij zei van... Kijk, dit zijn de directieven van meneer Bjarne Ries. Wat denk jij daarover? Zo werkt. Positief het. of doen we het anders? Ik heb nu we de... zijn nu aan het demystificeren. Ik... We Michel... halen nu de voile over van de sport weg. Hè? Maar ja? de, de benen... Moeten we toch uiteindelijk doen met die twee beklimmingen op de Galibier? Wordt dat mooi trouwens? Of ja, wordt het net als de we, Mon van jaar geleden? Wordt die, die Galibier geleden? niet een beetje overschat? Er is één kant waar je de beklimming... Je gaat niet ook de Galibier zitten demystificeren? Ik denk dat er één kant is die een gemiddelde stijgingspercentage haalt van 4,5. Ik weet niet of je dat weet, maar ze hebben, Reden deze... daar weg? ze hebben deze week 200 mensen van de Galibier moeten afplukken die daar bovenop gefietst waren... en waar de temperaturen tot drie graden naar beneden waren gekomen... en zijn met die mensen gewoon moeten naar beneden halen... met voertuigen, want die waren daar volledig versteend en verstevend. Hoe zijn dan de verwachtingen voor de komende dagen op de Galibier? Sneeuw, aardel en regen. En is in 1996 is die afgelast. Gaat toen niet weer gebeuren. En ook over de Iseran. En, en toen, toen was we... er een klein ander etappetje. En wie won die etappe? Jan Ries. Juist. En hoe deed hij dat? Al 45 per uur. Alle... <laughs> Ging die een beetje, Ging een handen, die een beetje vliegen? Handen onderaan in de beugel. Ging die een beetje vliegen? En daar waren toen nog zekere middelen in het spel. Hij heeft het zelf toegegeven. Ach. Toegegeven. Mm. Ach. Maar dan lees je um, stukken of interviews met Manolo Saiz. En die zegt van nee, helemaal niks aan de hand. Nooit wat gedaan. En dan lees je dat Belda die ook in Spanje witgewassen oh, ja. wordt. De sleutelhanger witgewassen. Vicente Belda, de sleutelhanger. Hoe is het mogelijk? We leven met verschillende culturen. En verschillende snelheden. En we leven ook een heel merkwaardig tijdperk. En namelijk misschien het einde van een tijdperk. Mart Smeets uh, gaat stoppen. Althans met de avondetappen. Ik ga ooit dood, ja. Ja, maar dat, dat is toch langer uh, dan, dan nu, dit jaar? Dat weet ik niet. Uh, er zijn... Um, toch ook wel overwegingen dat je op een of andere manier doorgaat. Moet, kortom, moet er niet wat gebeuren met al het kapitaal... van die 40 jaar, bijna 40, dik 40 jaar dat je in het wielrennen zit? Kortom, het nou, ik is heb toch een... nooit helemaal voorbij? Nee, maar ik heb, ik heb een, uh, een naturalisatie in België aangevraagd. Ik bedoel, je bent de eerste die het nu te horen krijgt. En ik ga volgend jaar ga ik als leerling bij uh, Michel zitten. Kijk, ik verneem het nu. En wat ga je hem leren? Het zijn bijzondere perspectieven. José? En, en ik, ik, waar moet ik naartoe? <laughs> nee, het is, het is lief dat je het aanroert. Maar het, het, het is niet belangrijk. De Tour wacht op niemand. Zo is het en zo moet het blijven. Maar ik heb daar toch iets speciaals aan willen doen. En ik heb dat... José mee ik, heb dat, avond ik, heb dat, ik heb dat geregeld. Ik ben eens even wat gaan praten met Jean-François Pichot, de wedstrijddirecteur. Maar oh, dan komt hij met boven. En die ging in de koffer kijken. En die is... Ik krijg nu een gele trui. Aangekomen ik, ik zal dat, voor ik, mij. Ja, ik krijg een echte gele trui. Het kostte één fles die, uh, die, Johnny Walker Red Label. Oké, okay, maar die maat hebben ze niet. Maar goed, dat is wat Het anders. Het is een XL'tje. Dank je wel. Dat is... Nee. <laughs> Ik neem dat als een compliment aan. Ik ga je die nu uit, uitreiken. Dankjewel. Het is heel leuk dat er geen televisie bij is. Dat vind ik wel zo. Nieuw. Nu begrijp ik ook de symboliek van Jeroen's trui van Wiels Groene Leeuw. Ja. En dan dat geel voor jou. Ja. Nou, ik het krijg het dus. het. En om in de sfeer jeroen. te blijven. Ja. Uh, gaan we niet heb je uit nog een oude dode Franse zangeres gevonden. Nee, nee, nee. nee, dit is niet Alita. Dit is een versie van een, een prachtig trio uit Nederland. Jolie Keur, Esther Bax met accordeon Hans Dubbeldam en op Bas eh, Willem Wijnbeld. Buenas noches. Eind van deze etappe met Mart Meets. zonder dat hij een meter gefietst heeft, maar wel na die 40 jaar in de gele trui. Okay, Dat was uh, Jeroen Wielaert vanuit Frankrijk. Prachtige klanken. Wij gaan uh, ook een klein beetje afscheid van u nemen. Maar niet voor lang, want het is uh, bijna vijf uur. Dan maken we zoals gebruikelijk plaats voor het nieuws. En uh, we zijn straks bij u terug. Dan gaan we natuurlijk ook praten met Aard Vierhouten... over de afgelopen twee tourweken En we kijken vooruit naar die hele spannende Alpenweek... die eraan zit te komen. En de treedt hier op... Boven op de Kouwberg. Heerlijk. Blijf erbij. Graag tot straks, na vijf. Vanavond BNN Today. Een Leon van die heeft naast het sportieve... als ook nog een enorme PR-machine daarachter hangen. En dat is natuurlijk ook een onderdeel... wat tegenwoordig bij professionele topsport... dat hoort er gewoon bij. Vanavond om half negen op Radio 1. Waarschijnlijk is de keuze gemaakt. Rebecca Brooks, we gaan je loslaten. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.